Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vandaag moet duidelijk worden of de onderhandelingen in het Katshuis verder kunnen. Gisteren werd het overleg tussen VVD, CDA en PVV voortijdig afgebroken. Volgens de RVD zitten de gesprekken in een moeilijke fase. Straks om tien uur komen de onderhandelaars weer bij elkaar. Als het kabinet valt, moet de Tweede Kamer afspraken maken over bezuinigingen en hervormingen. D66-leider Pechtold zei dat bij Pouw en Witteman. Hij denkt dat verkiezingen op z'n vroegst in oktober haalbaar zijn. Verkiezingen in juni, zoals PvdA-leider Samson bepleit in nieuwzuur, zijn volgens Pechtold niet haalbaar.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 In een ziekenhuis in Nashville is de Amerikaanse banjo-speler Earl Scruggs overleden. Hij introduceerde een snelle stijl van spelen... die een voorbeeld werd voor veel bluegrass muzikanten. Beroemde muziek van Scruggs is de tune van de tv-serie The Beverly Hillbillies... en de soundtrack van de gangsterfilm Bonnie and Clyde. Earl Scruggs was 88 jaar.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 anwb ah, verkeersinformatie komt mist voor in Zuid-Holland. In Utrecht en in Gelderland komen mistbanken voor. En bij Rotterdam is de A20 van Gouden naar Hoek van Holland... bij het knooppunt de plein De verbindingsweg dicht naar de A16 naar Breda. Er wordt daar een vroeg overgang gerepareerd. en zou nog een klein kwartiertje moeten gaan duren. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is donderdag 29 maart. En de grote vraag van vanmorgen is of er vanavond nog een volwaardig kabinet zit. In Den Haag zit politiek verslaggever Joost Vullings klaar... om gelijk het nieuws te melden zodra dat binnenkomt. Onderhandelaars worden om 10 uur verwacht op het Katshuis Onze verslaggevers staan aan het hek en op het Binnenhof. Mayno Remmers is in Den Haag om te kijken of daar al ja, sprake is van een crisissfeer. En Chris Ostendorf in Brussel vertelt hoe Europa kijkt naar de ontwikkelingen in Den Haag. En als kabinet en gedoogpartner PVV er niet uitkomen, gebeurt er voorlopig niets als het gaat om hervormingen en bezuinigingen. Hoe ernstig is dat? Dat bespreken we met economen Ivo Arnold en Dolf van der Brink. En er is ook nog ander nieuws. Minister Opstelten van Veiligheid wil het legaal wapenbezit beperken. En de sportschutters zijn niet blij met de plannen. We spreken dus voorzitter van de Schuttersassociatie. Een meerderheid in het Surinaamse parlement... is nu voor een amnestiewet. Correspondent Harmen Boerboom vertelt straks meer. Italië wordt aangesproken op de dood van tientallen bootvluchtelingen. Eerste Kamerlid Tineke Strik van GroenLinks... onderzocht het zinken van een bootje vol vluchtelingen. We spreken haar straks. Je hoort ook nog over de kraker in de Champions League van gisteravond AC Milan Barcelona. En Arjen Robben schitterde weer bij Bayern München. Verder is de paus inmiddels echt vertrokken uit Cuba. En burgemeester Zeilmans uit Beuningen. Dat en meer in het Radio 1-journal tot half tien. Kunt dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. .no. Den Haag maakt zich dus op voor een zeer spannende dag. Vanochtend komen de hoofdrolspelers weer bijeen op het Katshuis en dan is de vraag of een nachtje extra bedenktijd heeft geholpen. Is Gert Wilders van gedachten veranderd? Gisteren werd duidelijk dat de PVV-leider wilde stoppen... met de onderhandelingen in dat katshuis. Dag meneer Wilders. Mag ik u vragen? Hoe moeilijk is de situatie? Ik heb er niets te vertellen. Maar... Premier Rutte zou hem hebben overtuigd er nog een nachtje over te slapen. Om tien uur komen de onderhandelaars weer bij elkaar vanochtend. De oppositie eist uitleg van het kabinet. Als de onderhandelingen stuk lopen... wil PvdA-leider Samson al in juni verkiezingen. Als wij nu verkiezingen organiseren en die in juni houden... dan kan een nieuwe Kamer met mandaat van de kiezer... een begroting maken voor 2013. Dat is waar het allemaal om begonnen is, ook in het katshuis. Dus wat ons betreft is dat de beste methode, om doormodderen betekent dat je hoe dan ook zonder mandaat een begroting moet maken... die moeilijker wordt dan ooit. Nou, volgens D66-voorman Pechtold is juni niet haalbaar. Partijen moeten dit, dat. Dan 30 juni beginnen al de vakanties. Het moet op een woensdag. Kortom, dan zou, zouden ze morgen door moeten fietsen naar huis en Bos... om het gelijk te regelen. En dat zie ik ook nog niet gebeuren. Als het kabinet valt, moet de Tweede Kamer afspraken maken... over bezuinigingen en hervormingen, vindt Pechtold. Wat belangrijk is, is dat de volksvertegenwoordiging... die nu al een tijdje zaken doet met een minderheidskabinet... de rol naar zich toetrekt. Iedereen kijkt naar ons, de omstandigheden zijn ernaar. En ik ben blij dat veel collega's nu zeggen... dat betekent dat we de eerste stappen moeten zetten. Die 3 procent, wat we nu allemaal weten, dat begrotingstekort... of we dat gaan halen voor de begroting van volgend jaar, dat is de vraag. Maar Pechtold vindt dat in ieder geval het ontslagrecht... de WW en de huizenmarkt moeten worden hervormd. In het Surinaamse parlement lijkt een meerderheid te zijn ontstaan... voor een amnestiewet over de decembermoorden. De wet maakt het mogelijk dat president Bouters de amnestie krijgt... mocht hij veroordeeld worden voor de moord op een aantal van zijn tegenstanders... begin jaren 80. De regeringspartij Petjajai Luhur stemt in met de wet... en daarmee lijkt nu een meerderheid zeker. De correspondent Harmen Boerboom over de motivatie van de partijleider Somohatjo.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 Het Surinaams parlement vergadert morgen achter gesloten deuren over de amnestiewet. En maandag volgt dan een openbare zitting. Direct daarna wordt er mogelijk al gestemd. Voor het eerst stappen huurders naar de rechter... vanwege de extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen. Ze willen niet dat de eigenaar van hun woning het recht heeft... om bij de Belastingdienst inkomensgegevens op te vragen. Dat tast volgens hen het recht op privacy aan. Vier huurders uit Amsterdam spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Wij willen dus dat deze maatregel van de tafel gaat. En dat mevrouw Spies, zoals iedere behoorlijke burger, zich gewoon aan de wet houdt. Eerst de wet aanpassen en dan zijn maatregelen uitvoeren. En niet andersom. Het kort geding dient donderdag 5 april in Den Haag. De paus heeft president, voormalig president van Cuba Fidel Castro ontmoet... de laatste dag van zijn bezoek aan Cuba. Daar is nog steeds onze correspondent Marion van Rooijen. De toenadering lijkt met dit pausbezoek alleen maar verder toegenomen. Bij het vorige bezoek kregen de Cubanen kerstmis als officiële feestdagcadeau. Nu wordt het zeer waarschijnlijk ook Pasen. De paus steunt de hele voorzichtige economische hervormingen van Raúl Castro. De paus is natuurlijk ook beloofd dat het Vaticaan meer officiële macht zal krijgen op Cuba.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 Toch is maar 5% van de Cubaanse bevolking beleidend katholiek. De paus sprak de hoop uit dat het Cuba en de Cubanen goed zal gaan. Dan naar Spanje. Dat land staakt vandaag. De vakbonden organiseren voor het eerst een staking sinds de verkiezingen in november. Mariano Rajoy krijgt te maken met zijn eerste landelijke staking uit protest...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 Correspondent Rob Zoutberg is er nog niet zeker van hoe massaal die staking wordt. Want volgens een krantenpeiling doet 70% van de werknemers niet mee. Een Spanjaard die wel meedoet zegt dat het niet gaat om nieuwe rechten voor werknemers... maar om het beschermen van de rechten waar in het verleden hard voor is gestreden. Nadie está het is een huwelijk. die moet zijn voor de digniteit. Maar niet om de rechten te conquisteren. Sino omdat ze niet de rechten die ze van een tajo hebben gegeven met de reformale reform. Een tiener uit de Amerikaanse staat Florida is tot levenslang veroordeeld. voor de moord op twee Britse toeristen. De slachtoffers, twintigers, raakten vorig jaar de weg kwijt. en kwamen terecht in een achterbuurt van de kuststad Sarasota. De dader wilde de twee beroven en schoot ze vervolgens dood. Toen bleek dat ze geen geld bij zich hadden. Een vriend van de Britten sprak tijdens de rechtszaak. If you had pulled up a chair instead of pulling out a gun, you would have learned that these two kind, funny, caring and intelligent young men were incredibly unique human beings who really understood, appreciated and valued the important things in life. You murdered two people who, if you had given them the chance, would have given you the time of day. Als je de moeite had genomen om naar hun verhaal te luisteren... had je gemerkt dat het lieve en grappige jongens waren onder zijn vriend. De 17-jarige dader kan vanwege zijn leeftijd niet de doodstraf krijgen. Daarom kreeg hij levenslang. Amerikaanse bluegrass legende Earl Scruggs is overleden. Met zijn speeltechniek op de banjo gaf hij de country-muziek een nieuw aanzien. Scruggs won twee keer een Grammy Award... voor zijn bewerking van het nummer Foggy Mountain Breakdown. Doordat Scruggs met de drie vingers stokkelde... werd de banjo meer als solo-instrument gezien. Scruggs is 88 geworden. Yeeha. De beurzen in New York sloot afgelopen woensdag rond een vlakke stand. Dow Jones sloot 0,1 procent hoger. technologiebeurs technologiebeursnestek sloot met een winst van uh, 18e procent bijna. Nikkei staat uh, inmiddels 0,7 in de min. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is 11 minuten over 6. De organisatie van North Sea Jazz heeft nieuwe namen toegevoegd aan de line-up. Onder andere D'Angelo, George Benson en Jill Scott. Het was al bekend dat Macy Gray, Van Morrison, Lenny Gravitz en Tony Bennett... dit jaar van de partij zijn. Het driedaagse North Sea Jazz Festival begint op 6 juli. En daar komt ook, die naam is ook nieuw, Rufus Wainwright. In juli op Sea Jazz Rufus Wainwright, dit was out of the game. Ja, out of the game. Dat is een beetje de grote vraag vandaag. Mino Remmers, goedemorgen. Goedemorgen. Wie speelt met wie of wie stapt er misschien wel uit? Of blijven ze met elkaar spelen? Het is spannend in Den Haag vandaag. Gaan de onderhandelingen in het katshuis verder of is het einde verhaal? Het is vandaag erop even onder. Je gaat de sfeer proeven in Den Haag. Ja, ik ga in ieder geval eindigen bij het katshuis deze ochtend... maar we gaan eerst eens even vingers op zere plekken leggen. Ik heb het op gisteren eens een beetje bekeken... en dat is toch ook een vak voor de Haagse collega's. Kijk, je moet alles in de gaten houden. Hoe de parasol wordt opengevouwen... <lacht> hoe de Limburger komt aangelopen... hoe hij een peuk pakt... hoe ontspannen Verhagen gaat zitten hoe de hoek bedraagt van de tuinstoeltjes ten opzichte van elkaar... en hoe de grote baas van Nederland op de fiets wegrijdt... en wat hij dan in welke volgorde zegt... en dan uiteindelijk het bericht van de RVD. Hoe is het geformuleerd en wat wordt er eigenlijk bedoeld? Luister naar een overzicht van gisteren. We gaan even schakelen met Den Haag. Daar is collega Joost Vullings. Juist hebben wij een, een sms gekregen van de Rijksvoorliggingsdienst met de volgende inhoud. Vandaag zijn de gesprekken eerder geëindigd. De onderhandelingen gaan door een moeilijke fase. Morgenochtend om tien uur worden de beraadslagingen voortgezet.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 voor witte rook uit het katshuis komt. Mijn ervaring zegt dat als de zon buiten schijnt, dat het binnen dondert. Dus als het echt zo moeizaam gaat, dan zou ik zeggen... Rutte tel je knopen, geef toe dat die missie mislukt is. En dan kunnen we na de verkiezingen ook echt gewoon een begin maken... met die broodnodige modernisering van onze economie. En iedereen heeft daar nog eens een nachtje over geslapen. Ook... Uh... Ik. En uh, ik ben er eigenlijk niks mee opgeschoten, oh. moet ik eerlijk zeggen. Uh, daarom ga ik dadelijk praten met Tim van Toren. Hij is directeur van Academie Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool. We hebben afgesproken uh, in een koffiecorner van een hotel, vlakbij het Haagse Centraal Station. En als we nog interessante types van de onderhandelingen toevallig aan de jas kunnen trekken, dan zullen we dat zeker doen, om dan uiteindelijk natuurlijk cryptische antwoorden te krijgen en oh, daar verder geen steek mee op te schieten. Heerlijk dit. Marno Remmers, ik heb er nu al zin in. Dankjewel, we spreken hier later. Blij dat hij wel is gekomen vanochtend. Nou goed, uh, hervormingen, daar hebben ze in Spanje al het nodige van gehad. Uh, en vandaag wacht de Spanjaarden een algemene staking. Treinen en metro's rijden amper en in ziekenhuizen is alleen spoedeisende hulp. Vakbonden ageren tegen die hervormingsplannen van de conservatieve regering... die ruim drie maanden geleden aantrad. Maar het is de vraag of het protest veel verandert.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 Ze zeiden, wij gaan daar zeker niet aan deelnemen. Want er moet ook brood op de plank komen. U hoort een reportage vanuit Madrid van Rob Zuidberg. Door naar Cuba. In Havanna heeft Paus Benedictus een openluchtmis geleid... voor 300.000 Cubanen. Daarmee sloot hij zijn bezoek aan Cuba af. Maar niet voordat hij ook nog een ontmoeting had... met de oud-president Fidel Castro. Correspondent Marion van Rooij is nog altijd in Havanna, Cuba...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 Uh, maar, het, want er was natuurlijk geen pers bij het echte gesprek van 30 uh, uh, minuten. Maar het belangrijkste is wel uh, dat die halfzieke uh, Fidel in zijn eeuwige trainingspak en naar de paus toe kwam. En niet omgekeerd, want de paus logeerde in de ambassade van het Vaticaan. En dan kwam uh, Fidel wel in een uh, gepanzerde terreinwagen aanzeilen met uh, ja, echt overal gewapende types en zwarte Mercedes. En. Maar... Uh,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 Hij wilde toch nog even biechten of in elk geval de laatste zeven krijgen. Nou, daar hebben we geen uh, uitsluitsel over gehad. maar Want volgens de officiële lezing hebben de twee heren het 30 minuten lang gehad... over de problemen van de wereld en de mensheid. Hmm. Maar Marion, is hiermee de relatie tussen de paus en de Castro's verbeterd? Zijn de banden aangehaald? Absoluut. Het was oh, gewoon tjoekie tjoekie tussen de paus en de Castro's de hele tijd.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 Maar uh, struikelend over zijn uh, Duits-Spann, uh, zegt hij dan toch weer: uh, we moeten nader tot elkaar komen en dat gaat vast wel lukken. Las eventuales discrepancias y dificultades sean de solucionar, buscando incansablemente lo que une a todos con diálogo paciente, sincero, comprensión recíproca y una leal voluntad de escucha que acepte metas portadoras was Esperanzas. Dialoog en wederzijds begrip dat moet er zijn. En dat, nou, dat was er ook. Uh, de pauze heeft braaf uh, geageerd tegen de boycott van de Amerikanen, tegen Cuba. He, dat is de grote obsessie uh, van het regime hier. Uh, omgekeerd uh, heeft, is, is die pauze geen strobreed in de weg gelegd. Is dus aan alle kanten heeft iedereen uh, elkaar, ja.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 Wat dat allemaal betekende, zo'n mis. Wat een rostie is, wat, het, wat een wijn is en dit en dat. En nou, heel veel mensen zaten wel gekluizerd aan de televisie. Degene die dan niet op het plein zaten. Ja, en, en daarna was het uh, letting uit het strand. Marjon, dankjewel. Vanuit Havana. Het NLS Radio 1-journaal Sport. De wedstrijd in de Champions League van gisteravond... was die tussen AC Milan en Barcelona. Verslaggever houdt Houtkamp over dat duel in Milaan. Vooraf werd er heel veel verwacht van deze wedstrijd. Maar uiteindelijk zou het een toch wel bloedloze 0-0 worden. En toch zag het er in het begin heel anders uit. Kansen voor zowel Barcelona, met Messi natuurlijk in de basis... en voor AC Milan, waarbij Ibrahimovic op een prachtig paasje... van de Nederlander Zeedorf als enige Nederlander in de basis... een uh, in, bijna niet een keer missen kans kreeg, maar het toch deed. 0-0 bij rust, maar ook... Na 90 minuten. Het viel tegen. De tweede helft was heel matig. Orbeer Emanuelson kwam er nog in als tweede Nederlander. Maar ook hij kon het tij niet keren. En zo eindigt deze kraker, die eigenlijk geen kraker werd, in 0-0. Seedorf stond bij Milan in de basis. En hij was eigenlijk wel tevreden met het resultaat. Thuis geen goals tegenkrijgen, dat is heel belangrijk. Dat, is, uh, dat betekent dat wij gelijkspel 1-1 uh, doorgaan. Dus dat is natuurlijk een uh, goed vooruitzicht weten... dat we tegen hun vier goals hebben gescoord. Tot nu.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 Ik ben transfervrij, vrije Tom? Weet ik, maar goed, ik, ik zeg ook maar dat Ik wil een ja of een nee graag. Ga je naar Eindhoven? Die kans is wel aanwezig, ja. Het lijkt dus wel duidelijk. Bayern München heeft een goede stap gezet. Op weg naar de halve finale van de Champions League... was de andere wedstrijd van gisteravond. Daarin wonnen de Duitsers in Frankrijk met 2-0 van Olympique Marseille. Arjen Robben scoorde één keer... en Mario Gomez maakte het andere doelpunt op aangeven van Robben. Bayern vo won volgens Robben onder meer... doordat de tegenstander niet is onderschat. Natuurlijk waren we gewaarschuwd. Ze hebben ook inter, hebben ze niet voor niets uh, uitschakeld. En uh, wat dat betreft uh, waren we heel goed voorbereid en uh, hebben we ook helemaal niet uh, niet niet, niet lichter licht over gedacht. En uh, want in de media ging natuurlijk al heel snel het verhaal de halve finale uh, Madrid-München. Alleen wij uh, wisten dat er nog een klus te klaren was. En uh, nou hebben we vanavond een hele goede stap gezet. Dan uit boksen. Marichelle de Jong gaat niet naar de Olympische Spelen. Ze was in een strijd verwikkeld met Noeska Fontijn... Misschien weet u dat, om een ticket voor de Olympische Spelen. En die strijd heeft ze nu opgegeven. De Jong stapte vorig jaar oktober over naar de Olympische klasse tot 75 kilogram. In die paar maanden had ze te weinig tijd om goed te presteren. En dus om aan de eisen van de Bond te voldoen. De Jong voelt zich benadeeld door selectiecriteria van de Bond. Ja, maar ik blijf toch wel gewoon. Uh, ja, als, ik ben geen. Uh... Geen slechte vliezer. Uh, ik heb gewoon alles al gedaan zoals een sporter zou moeten doen en uh, namelijk kan ik mezelf niet verwijten. Ik heb toch uh, in, uh, in die drie maanden, ja, drie maanden heb ik uh, toch acht wedstrijden gebokst, waarvan me twee verloren had. En uh, ja, meer kan ik eigenlijk niet doen. En uh, ook al hadden we vier de andere weg gedaan, dan was het toch wel moeilijk uh, om mm. ze te overtuigen. Radio 1, het NOS Journaal. Half zeven, hier is Doral Megens. Goedemorgen. Vandaag moet duidelijk worden of de onderhandelingen in het katshuis verder kunnen. Gisteren werd het overleg voortijdig afgebroken. Straks om 10 uur komen de onderhandelaars weer bij elkaar. Volgens D66-leider Pechtold is de Tweede Kamer straks aan zet. Er moeten hervormingen worden afgesproken en dan kunnen er in oktober verkiezingen worden gehouden. PvdA-leider Samson heeft voor de verkiezingen juni in zijn hoofd.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 De laatste dagen hebben we met zonovergoten lenteweer te maken gehad, waarbij de temperatuur soms richting een zomerse 20 graden ging. De komende dagen veroorzaken een aantal zwakke storingen, veel bewolking en ook wordt wat koelere lucht aangevoerd. Vanochtend trekken we over het noorden van het land wolkenvelden. In het zuiden zijn er opklaringen en mistbanken. Later vanochtend wordt het op veel plaatsen in het zuiden zonnig. Vanmiddag maakt de zon in een groot deel van het land plaats voor wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur komt in het noorden uit rond 11 graden. Net zuiden wordt het nog een graad of 15. Wel staat er een stevige noordwestenwind. Matig tot vrij krachtig in het binnenland, windkracht 4 tot 5. En krachtig, windkracht 6 in het noordelijk kustgebied. Ook vanavond en vannacht blijft er een stevige wind staan en blijft het overwegend bewolkt. In het oosten van het land kan soms een beetje regen vallen. De temperatuur daalt naar minimaal rond 6 graden. Morgen is er opnieuw vrij veel bewolking en wind. De middagtemperatuur ligt dan rond 12 graden en lokaal valt een beetje regen. ANBB-verkeersinformatie. In de provincie Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland... daar komen nog misbanken voor. Files richting Amsterdam de A4, bij Zoeterwarendorp 3 kilometer. En op de A7 staat ook 3 kilometer bij de afwit Weide-Wormer. Een korte file op de A28 richting Utrecht. Daar staat bij de afwit Maarn 2 kilometer. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen.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 Eerlijk over een nieuwe generatie pensioenen. Egon. Bekijk ons verhaal op Adlongardis.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Goedemorgen, het is 4 minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Soms zijn ze dakloos, soms zijn ze verslaafd. plegen kleine delicten om zichzelf in leven te houden... en dan volgen er kleine boetes. Maar ze blijven maar in herhaling vallen. Wat te doen met deze criminelen die steeds maar weer terugvallen? Eerste resultaten van een proefproject laten zien... dat twee jaar opsluiting, en dat is veel voor relatief kleine vergrijpen... en intensieve begeleiding van deze draaideur criminelen werkt. Ze gaan minder vaak in de fout na het einde van de straf. En de gemiddelde leeftijd in deze pilot was 35 jaar. Nu denkt staatssecretaris Steven van Justitie erover... om ook jongeren veel langer te gaan opsluiten. Daarover gaan we praten met CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Werkt dat dan ook bij jongeren, denkt u, om ze langer op te sluiten... en dan intensiever te begeleiden? Ja, absoluut. We zien uh, dat als je met hele kleine kinderen... Uh problemen hebt, want ze steeds delicten plegen, dan denken de rechters... nou, we doen ze niet in een gevangenis, maar we doen ze in de gesloten jeugdzorg. Maar dat kan alleen bij jongeren onder de 18. En eigenlijk tussen die groep van 18, 35 zie je dat het heel vaak vreselijk misgaat. Die komen niet in die ISD, want zo heet die maatregel, terecht. Maar je ziet dat de gemiddelde leeftijd in die ISD is ergens rond de 35. En die hele tussengroep, die valt daar een beetje buiten. En daar hebben we dus heel erg veel problemen mee. We moeten ervoor zorgen dat die jongvolwassenen, adolescenten, dat je daar ook een hele gerichte behandeling voor organiseert. Mm, maar zou je niet juist uh, weer een aparte behandeling voor jongeren moeten, moeten starten? Omdat twee jaar uit de samenleving misschien wel ertoe bijdraagt dat ze uiteindelijk de aansluiting missen. Want dat is een lange periode, hè? Absoluut. Nee, maar daarom hebben wij met elkaar afgesproken... dat er een speciaal strafrecht komt voor jongvolwassenen en uh, adolescenten. Dus dat is die groep tussen de 15 en de 23... waarvan we zien dat ze uh, eigenlijk veel intensiever begeleid moeten worden. Dat die groep... Uh, ja, je ziet bijvoorbeeld dat, dat we wel volwassen strafrecht kunnen uh, toepassen... bij uh, jongens van 16, 17, zijn vaak jongens. En geen jeugdstrafrecht meer bij van 23... Maar soms is het wel heel erg belangrijk om te kijken, wat past nou het beste, wat is nou het beste maatwerk? Daar komt een speciaal strafrecht voor, het adolescentenstrafrecht. Ja. En als je daar nou ook deze behandelmaatregel uh, in zou kunnen zetten, ja. dan heb je twee vliegen in één klap. En je hebt een speciaal strafrecht voor adolescenten, waarin je ook een succesvolle maatregel als de ISD inbrengt. Dus het is niet puur een celstraf. Ze worden ook uh, behandeld, begeleid in die twee jaar. Het feit blijft wel dat ze twee jaar uit de maatschappij worden gehaald. Wat Lara net ook al zegt. Maar dat mag helemaal niet van Europa. Nou, dat is juist interessant. Want uh, uh, je mag niet iemand twee jaar straffen... voor het uh, voor de tiende keer inslaan van een, uh, van een winkelruis. Nee. Maar wanneer je dat niet als een straf inzet... maar echt als een intensief behandelproject... waarin je uh, aan de slag gaat met hun verslavingsproblematiek. 80% van deze mensen is verslaafd. En je gaat intensief aan de slag met weer een uh, uh, toekomst opbouwen. Want ze hebben bijna nooit een baan. Maar dat, moet dan, zin... dat moet dan dus wel gebeuren. Is, ja. dat, is daar tijd en geld voor? Want dat is dus heel intensief. Ja, maar dat, wat het kost uh, om ze op straat te hebben... dat moeten we ook niet uh, uh, onderschatten... De, uit het onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zo 5.000 delicten zouden hebben gepleegd als ze op straat waren. Daar 3.000 strafzaken van zouden zijn gevolgd. De maatschappelijke kosten daarvan zijn natuurlijk ook enorm. Dus wat nu het beste is, dat je deze mensen... Eh, niet alleen straft, maar vooral ook behandelt, Dus heel gericht aan de slag gaat met die probleem, want anders mag het ook niet. Dan vindt Europa het ook goed. Je mag het niet als een straf doen, maar als een behandelmaatregel. Die gefaseerd is. Ze zijn niet per definitie twee jaar binnen. Maar je gaat eerst met een periode binnen beginnen. Dan in een half open inrichting. Waarin ze uh, af en toe naar buiten kunnen om te oefenen met uh, vrijheden. Soms gaan ze daarna buiten aan het werk of naar school. Dus het is een echt een maatregel om ervoor te zorgen dat je gericht aan de slag gaat met die heftige problemen die ze hebben. Het lijkt wel alsof, eh, mevrouw van Torenburg, het CDA een beetje richting VVD en PVV eh, opschuift op dit vlak. Dat hoeft niet misschien niet meer, hè, na vandaag? Nou, het leuke is juist dat eh, 2004 is die ISD-maatregel begonnen. Die is bedacht door Ernst Heer dit is een WODC-onderzoek over de groep die in die periode uh, in behandeling ging. Dus het heeft uh, niets te maken met de huidige coalitie, uh -huh. maar puur te maken met het uh, succes van het vorige kabinet. Nou, wordt een spannende dag vandaag, ook voor u? Oh, geen idee. Ik ga naar een groot congres over de TBS. <laughs> oh, u gaat het niet volgen? Ik ben op een, op een congres, uh, omdat daar uh, belangrijke dingen worden besproken. Ja, en dan om de minuut ongeveer op de mobiele telefoon kijken wat het laatste nieuws is. Kan ik mij zo voorstellen, mevrouw Van Torenburg? Nee, als er echt iets is, dan hoort het vanzelf wel. Ja, krijgt u dan een smsje? Ik denk dat we vandaag gewoon rustig uh, doorgaan met onderhandelen om te kijken uh, of wij voor Nederland een goed pakket kunnen maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen daar prima uitkomt. Iedere onderhandeling gaat altijd met golfbewegingen. Soms heb je het even met elkaar gehad en soms gaat het weer prima door. En ik heb er alle vertrouwen in. Goed, duidelijk. Marilène van Dorenburg, dank u wel. Dag. Het is tien over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Na het vertrek van het North sea Jazz Festival in 2006... probeert Den Haag de naam als Jazzstad toch nog hoog te houden. Maar dat is tot op de dag van vandaag niet echt lekker gegaan. Het festival Pure Jazz, dat als opvolger moest dienen van North sea Jazz... was een kort leven beschoren. En ook de opvolger, die Hate Jazz, ging vorig jaar financieel ten onder... Maar er is weer een nieuwe poging. Jazzing the Hague en initiatiefnemer is Peter Beets. Hagenaar, jazzpianist en bekend van onder andere zijn werk voor Rita Reis. Peter Beets, een nieuw festival, een nieuw festival in Den Haag. Op zich kan je zeggen, dat is moedig. Ja, eigenlijk wel met de perikelen van de laatste aantal jaren. Maar ja, het, het moest gewoon weer gebeuren van de muziekgemeenschap, maar ook de, de horeca en allerlei andere mensen. Die schreeuwden gewoon om weer die, die festiviteiten rondom, ook het festival North Sea Jazz, wat we natuurlijk zijn kwijtgeraakt. Is dat zo? Er waren, was er behoefte naar? Ja, kijk, in die dagen dat het North Sea hier was, eigenlijk er, misschien wel twee weken eromheen, uh, alle hotels met taxichauffeurs en kroegen en alles, uh, ja, het hele toeristische gebeuren eromheen, het zijn we natuurlijk kwijtgeraakt. Nou ja, we hebben het dus in het verleden met uh, initiatieven die niet allemaal heel succesvol waren, om het maar eufemistisch uit te drukken. Ja, hoe groot is de kans dat dit uh, dan wel gaat lukken? Uh, de partner die we nu in handen hebben, AT Events, is zo'n sterke partner. Die hebben zoveel vleugels en uh, segmenten van de markt. En uh, die redden het ook wel als het tegen zou vallen. Dus wat dat betreft hebben we een veel langere adem. Ja, is er al een afspraak over meer jaren dan? Uh, nou ja, nee, dat denk ik niet. Maar ze zeggen dus gewoon, laten we nou eerst eens kijken hoe dit gaat. En uh, als dit een groot succes wordt, ja, dan hebben we gewoon een heel mooi nieuw initiatief weer in het, con het congresgebouw. Het World Forum. Het puntje daar was altijd, want het moeilijk uh, ja, lopen was van de ene zaal naar de andere als het heel erg druk was. Um, is daar een oplossing voor? Nou, de oplossing is dat we nu de Statenhal niet meer hebben. Dus dat is in dit geval is een voordeel. De Statenhal was geloof ik, hoeveel mensen, 8000 of zo. We hebben nu gewoon maar 3000 man plek per dag. Dus uh, het is ook heel veel intiemer. We hebben dus stoeltjes en tafeltjes in sommige zalen. Je wordt uh, bediend en zo. Het is allemaal veel gemoedelijker. Uh, en uh, toch hebben we een, een enorm mooi programma ondanks dat het dus uh, kleinschalig is. Ja, want over dat programma gesproken is, het is een mix van ja, veel Nederlandse musici en wat, wat grotere namen, maar ja, je kan natuurlijk niet opboksen tegen het Noordzee. Nee, maar althans, uh, ik vind wel dat uh, het, het kriebelgevoel wat ik vroeger altijd had, voordat het Noordzee wegging uit Den Haag. Um, dat uh, als je naar de timetable, zeg maar, de blokkenschema keek... dat je dacht, jezus, waar moet ik nou naartoe? Want het was allemaal op hetzelfde moment en moest ik kiezen... moest ik daar halverwege weggaan om dan dat nog even mee te pikken. Dat heb ik eigenlijk al een tijd niet meer, dat uh, krimmelgevoel. En dat hebben we met dit schema, als ik het nu zo bekijk... heb ik dat weer een beetje. Dus we hebben echt daar echt een beetje op gemikt... om uh, ja, gewoon uh, een heel lekker programma neer te zetten. Van Rita zo hoort u in een bijdrage van Ron Holman. En Jazzing heek is op 1 en 2 juni. Gaan we naar het voetbal van gisteravond. Want Arjen Robbe beleefde een mooie avond in de kwartfinales van de Champions League. Zijn club, Bayern München, won de wedstrijd tegen Olympique Marseille met 0-2. Robbe scoorde zelf één doelpunt en gaf ook een mooie assist voor de eerste doelpunt. Ronald van der Geer sprak na afloop Arjen Robbe.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 Klaar maken. Ja, nee, dat is denk ik het enige kritische puntje dat je, dat je kan, uh, kan aangeven. Uh, ik denk helemaal op het einde denk ik dat, je, dat je misschien uh, ja, in de counter nog uh, ja, een paar goede mogelijkheden hebt gehad... om, uh, om misschien drie, eventueel zelfs vier, uh, vier goals te maken. En, uh, ja, dat hebben we nagelaten, dat is misschien uh, een puntje van kritiek. Maar goed, uh, nou ja, als je van tevoren zegt je wint hier met 0-2, dan uh, ondertekenen en weer uh, naar huis. Arjen Robben, dus gisteravond succesvol. Bayern staat met één wedstrijd in de halve finale. 3 april spelen de clubs de returnwedstrijd. En Bayern München speelt dan dus thuis. Vandaag neemt de langzittende burgemeester van Nederland afscheid. Wie dat is, hoort u zo dadelijk, want we hebben hem in de uitzending. We gaan eerst naar John Hoka voor de verkeersinformatie. John, goeiemorgen. Lara, goedemorgen. De spits verloopt nog vrij normaal met 24 kilometer in totaal. Er zijn eigenlijk geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A4 naar Amsterdam. Er staat tussen Leidschendam en Zoetewaardendorp... vijf kilometer vanwege werkzaamheden. En nog even waarschuwen, want in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland... daar komen nog misbanken voor. Wat verwacht je verder, John? En verder verwacht ik ondanks de mis toch een vrij normale spitsen, Lara. En dat betekent rond half negen ongeveer 180 kilometer. Oké, okay, tot later. Joe. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het wordt spannend vandaag in Den Haag. Iedereen heeft er nog een nachtje over geslapen. En vanochtend maar eens kijken hoe dat dan verder gaat. Maino Remmers is in Den Haag. Mijn om een beetje de crisisfeer te proeven. He, nachtjes slapen, helpt dat over het algemeen, denk je? Ja, ik weet het niet. Ik, weet... Zou dat... ik ga het gelijk vragen aan Tim van Tonger, Hij is directeur van de Academie Bestuur, en Recht, Veiligheid, Haagse Hogeschool. Uh, wacht even, Mino. Trouwens... Mag ik je even onderbreken? Ja? Want deze lijn is wel heel erg slecht. Het kraakt oh, en het piept. Okay. Zou dat kunnen liggen omdat jij uh, in een betonnen hok ik zit? Hoor, of... jou goed, hoor. Ja, maar ik jou niet. Ik kan door het dagje slapen, dat ja. weet ik niet. Natuurlijk. <laughs> dat klinkt alsof de snoes er nog op steekt. Zullen we het zo ja. even opnieuw proberen of gaat ons dat niet lukken? Nee, dan moeten we maar even nou, door. Nee, nee, we gaan, we gaan door, uh, Mino. Het gaat al ietsje beter. Ga je gang. Oké, okay, nou goed. Ik was aan het zeggen dat ik hier zit met Tim van Toren. Hij is dus directeur van Academie Bestuur, Recht, Veiligheid, Haagse Hogeschool. En ik hoor net dat ex-studenten nu aan de touwtjes trekken. In ieder geval één van ons, uh, te weten Lou Bontes. Uh, hij is lid van de fractie van uh, de PVV en heeft een, uh, een duidelijke rol gespeeld bij Bellemus. Dat zal denk ik niet eenvoudig worden. Nee. De PVV laat zich niet zo makkelijk bellen in deze fase. Ze uh... nee, noemen nog wel. Of... Maar goed, er zijn natuurlijk veel uh, politici die natuurlijk zo'n opleiding hebben gedaan. Dus hoe komt ze daar weer tegen natuurlijk? Hè? Um... Hoe kijkt u ernaar van deze afstand? Is dit een historisch moment? Je zou dat wel kunnen zeggen, uh, maar de, uh, de historie is eigenlijk al een jaar oud... Uh, met de vorming van dit kabinet. Uh, een minderheidskabinet is iets wat in Nederland niet zo vaak voorkomt. Uh, en zeker een kabinet dat uitstraalt een minderheidskabinet te zijn... terwijl ze toch eigenlijk in concubinaat leven met uh, de PVV. We ook zeggen van, je had erop kunnen wachten dat er ergens een keer een flinke sp spaak in het wiel zou komen. Ik denk dat dat juist is. Dit is hem? Ja. De kredietcrisis is eigenlijk de aanleiding om, uh, om flink vast te lopen. Nou, niet alleen de kredietcrisis, uh, de wijze waarop uh, Wilders uh, politiek bedrijft. Uh, Wilders is nogal robuust in zijn interactie. Uh, heeft een aantal ja, zeg maar, uh, flinke aanvallen gepleegd op het politiek bestel. Uh, ook op de coalitie uh, zoals die nu zit. Uh, en ik denk zeker dat uh, nu geprobeerd wordt Wilders... uit de kast te krijgen met uh, de bezuinigingen... waar hij zich al die tijd tegen heeft verzet. Dus dit, dit, er wordt hoog spel gespeeld. Hij is eigenlijk sinds gisteren 1 uur... want toen kwamen ze gisteren, geloof ik, naar buiten gefietst... daar bij het kasthuis. Uh, flink onder druk gezet. Dit is tactisch spel. Ik denk dat dit vanuit de coalitie, vanuit de VVD en het CDA... een duidelijke ingestoken strategie is om hem te dwingen... akkoord te gaan met het bezuinigingspakket... wat zij op dit moment voor ogen hebben. Ja, En als hij de stekker er nou uittrekt, dan is dat wel hoog spel. Want dan... dan... Kan het? Nou, ja, dan, dan, dan kunnen ze nog door, maar dat wordt een hele moeilijke situatie. Dat, is, dat klopt. Uh, tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat Wilders op dit moment wel in een probleem zit. Uh, zijn uh, populariteit loopt achteruit. Uh, sinds een paar weken zie je dat hij in de Pols uh, zetels verliest. En op dit moment niet zoveel belang heeft bij uh, een terugtrekking uit, uh, uit dit kabinet. Ja. Met ook nog eens Hero Brinkman als eenmansfractie. Uh, uiteraard. Dat, uh, dat maakt de zaken extra gecompliceerd. Is, dit, uh, is, de, de, is de beslissing eigenlijk al gevallen? Zou dat, bedoel, zou we doen nou net van... van nou, we zitten allemaal tien uur af te wachten en het nachtje erover slapen... of is het eigenlijk allemaal al lang uh, uh, uh, bekeken? Dat kunnen we op dit moment heel moeilijk uh, zeggen. Uh, de, uh, beide kanten kan het nog steeds op. Is er vannacht acht of gisteravond nog van alles gebeurd? Uh, dat is niet uitsluiten. Uh, ik denk dat ze Wilders even gelegenheid hebben gegeven... om ook met zijn eigen fractie in overleg te treden. Uh, met zijn eigen adviseurs. Uh, wat nu wijsheid is. Uh, wat wel heel duidelijk op tafel ligt, is dat hij door de pomp moet. Uh, en uh, het wisselgeld uh, begint langzaam maar zeker op te raken... Uh, omdat hij uh, in het verleden al een keer... Uh, bij de vorming van het kabinet... een deel van zijn achterban uh, heeft laten zitten... Uh, met die, uh, de verlenging van de pensioenleeftijd. Uh, en nu, wat er nu op tafel ligt aan uh, maatregelen... Dat, uh, dat zijn stuk voor stuk onderdelen... Uh, op de sociale zekerheid, op de hervormingen in de zorg... de ingrepen in de woningbouw... Uh, die de VVD en het CDA beogen... Uh, en waar hij zich al een jaar lang tegen verzet heeft. Dus wat er ook gebeurt, hij eh, zal uiteindelijk met de billen blootgaan. Eh, of moeten gaan. En de vraag is of hij bereid is dat te doen. Eh, welke prijs heeft het als hij nu opstaat? Straks komen er nog twee studenten van u bij. Die gaan hier aanschuiven in een koffiecorner van een hotel... aan de rand van het Meilieveld... met zicht op de spannende postzegel van Den Haag... waar de race gelopen wordt... En de bal, dat nu wel duidelijk ligt bij uh, Geert Wilders. Marno Remmers is in Den Haag de hele ochtend. Negen minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hij was 26 jaar burgemeester van de Gelderse gemeente Beuningen. Huip Zelmans. Zelmans is daarmee de langzittende burgemeester van Nederland. Van vandaag neemt hij afscheid. Burgemeester Zelmans, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Remsen. Betekent dat dat uw kantoortje al heeft uitgeruimd? Dat klopt. U hebt helemaal gelijk. Mijn kantoor is uitgeruimd. Ja, ik heb daar niks mee liggen. Dat moet een raar, een raar gevoel geven, kan ik mij voorstellen, na al die jaren. Nou ja, ik zag er natuurlijk ook 26 jaar aankomen. Wil <laughs> jij zich erop voor kunnen bereiden? Ik heb me ruimschoots op kunnen voorbereiden. Hm. Ja, u bent, uh, meneer Zelmans, 33 jaar lang burgemeester geweest. Eerst nog in Weijen, naar nou, ik meen. 26 jaar in Beuningen. Ja, dat wat, klopt. Wat gaat u missen aan dat burgemeesterschap? En gewoon heel simpel dagelijks contact met de mensen waar je elke dag mee omgaat. En dat is toch voornamelijk de mensen op het gemeentehuis. En dat mis je in het hoogstrijk het sterkste. En voor de rest, ja, het leven zal wat veranderen. Ik bedoel, de ja. vanzelfsprekendheid om ergens binnen te komen als burgemeester, die zal verdwijnen. U bent niet meer de baas, hè, straks? Nou, dat de baas zijn, achter, dat valt wel mee hoor. Eh, zo heb ik me nooit echt gevoeld. Wat betekende dat als u, als u binnenkwam ergens in Beuningen? Wat gebeurde nou, er dan? Altijd zo, het is heel simpel op een gegeven moment. Als ik zeker ook op het gemeentehuis binnenkom, stond de bode klaar om je jas aan te nemen en de secretaris om koffie te schenken. Dat zou ik nu zelf moeten doen. Ja, nou, dat zal even wedden zijn. Ja, ja, stopt oh, u... dat zal ook wel meevallen. Dat, dat zal wel lukken. Stopt u het heel met werken of gaat u wat anders doen? het werken. En tenminste, dat ben ik van plan. Ik heb nog een hele hoop hobby's. En daar ben ik in de loop van de jaren naar mijn mening te weinig aan toegekomen. En uh, ja, ook het gezin, kleinkinderen. Uh, nee, andere dingen in het leven die ook interessant zijn. En waarbij ik gewoon met plezier naar uitkijk. Ja, ook, want burgemeester zijn is natuurlijk, een, is natuurlijk een drukke baan. Maar als je dat nou al 26 jaar in dezelfde gemeente doet, begint het dan op laatst iets, kun je het dan ook niet op routine af? Wordt het dan nee, wat het niet op routine af. Het blijft elke dag uitkijken, geblazen. Uh, er zijn ook mensen die zitten 26 jaar op de weg... en als ze de laatste dag dat op, compleet op routine doen... dan wordt het wel gevaarlijk. Ja. Ik, ik, lees, ik ben niet zo thuis in Beuningen... maar ik lees dat Beuningen is uitgegroeid tot een groeikern... Uh, zeker voorstadje van Nijmegen, met vele nieuwbouwwijken. U heeft die, die veranderingen natuurlijk allemaal voorbij zien komen. Hè? Ja, ik heb het dorp echt zien, uh, met name het dorp Beuningen... zelf echt uh, zien ontwikkelen van een uh, klein plaatsje met... Uh, ja, eigenlijk als een rand van Nijmegen, maar ook als een rand van de sociale opvang. Dat werd op een gegeven moment gebruikt in de omgeving als dorp, nou ja, waar je problemen kwijt kon. Ja. Dat zette je dan over de grens heen en dat was Beuningen. Ja. En als u inmiddels komt kijken is het een dorp wat, ik wil niet zeggen baat in de luxe, maar de gemiddelde doorsnee in Nederland toch wel overstijgt. Maar dan heeft u af en toe wel even moeten knokken met Nijmegen, of niet? Oh, nou, niet bij Nijmegen. Kijk, je moet gewoon datgene doen wat je moet doen en zorgen dat het gebeurt. En uh, dan knok je niet met Nijmegen. Waarom zou ik dat met Nijmegen knokken? Je bent natuurlijk wel afhankelijk van de grillen van het gemeentebestuur, wat daar uh, zit af en toe. En uh, ja, je krijgt een periode dat je helemaal niet mag bouwen. Je krijgt een periode dat je hard mag bouwen. Op de ogenblik is er weer een periode dat je niet mag bouwen. Ja, dat fluctueert harder dan in Nijmegen zelf en uh, daar komen we ook wel eens de klappen mee binnen, maar ook de winst. Het heeft ongetwijfeld zijn voordelen om zo lang in één gemeente burgemeester te zijn. Want dan, dan weet je alle ins en outs wel, <laughs> meneer Zermans, denk ik. Maar, maar als u nou terugkijkt, hè, is het verstandig of had u achteraf toch nog niet een keer liever willen switchen? Nou, dat zijn twee verschillende dingen die u want iets kan best verstandig zijn en iets kun je toch niet willen. <laughs> dat is waar. Uh, laat, laat ik dit zeggen, op een gegeven moment, ik, ik heb het elke dag met plezier gedaan. En als ik terugkijk dan kan ik dus rustig zeggen dat ik nooit met, uh, met tegenzin naar het gemeentehuis ben gegaan. En er zijn weinig mensen die op een gegeven moment kunnen zeggen, aan het eind van hun carrière, dat ze elke dag met plezier hebben gewerkt. Dus wat dat betreft is het prima geweest. Ja, maar u zei het al, ik, ik, ik voeg twee verschillende dingen precies. Is het verstandig uh, ook geweest? En of de gemeente, dat vraag ik mezelf alles af. Hmm. Dus u bent dus, helemaal tevreden. Dus ik ben een content mens. Helemaal tevreden neemt u afscheid. Vandaag. Ik neem wat dat betreft tevreden afscheid. Dan wensen wij u een mooie dag, meneer Zijlmans. Dank u wel. En bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. En die kranten openen uiteraard met het uh, vastgelopen katshuisberaad. Veel foto's op de voorpagina's, natuurlijk. Van uh, Mannen inpakken, wandelend, uh, knuffelend enigszins. Bijvoorbeeld op uh, de foto in de Telegraaf. De foto van waar iedereen zich afvraagt of die nou oprecht is. Of uh, de arm om de schouder van Geert Wilders van de Rutte. Bedoeld was voor de camera's of uh, voor uh, Wilders zelf. En voorpagina van de NSC Next een tekening van Wilders... die een grote bom boven het hoofd van premier Rutte hangt. Gaat dat nu echt gebeuren, vraagt de krant zich af. De ND blikt terug op drie weken onderhandelen in het katshuis. Financiële Dagblad kijkt vooruit en schetst vijf scenario's... hoe het nu verder kan gaan. Scenario 1, door onderhandelen. Twee, zo snel mogelijk verkiezingen. Drie, verkiezingen na de zomer. Uh, scenario 4, uh, is. Geen verkiezingen, maar de opdracht van Rutte gaan Rutte opnieuw formeren. En het laatste scenario is een zakenkabinet onder leiding van Rutte. Ook ander nieuws in de kranten. Justitie had Telegraafjournalist Jolanda van der Graaf nooit als verdachte mogen aanmerken in de AIVD-zaak, zegt de nationale ombudsman Brennikmeijer in de Telegraaf. De betrokken officier van justitie is ten onrechte en blind afgegaan op wat de geheime dienst meldde over het vermeend lekken van staatsgeheimen naar de journalist. Brennikmeijer onderzocht een klacht van de verslaggever. De ombudsman want laat in zijn rapport weinig hulp van justitie. Hij rekent het de officier van justitie zwaar aan dat hij zelf geen onderzoek deed. Daarnaast vindt Brennink Meijer dat justitie bij het beoordelen van de vraag... of het gedrag van de verslaggever strafbaar was... onvoldoende rekening hield met de bijzondere positie van journalisten. Het Rijk is bang dat te veel gemeenten de komende tijd een beroep gaan doen... op het steunloket van het gemeentefonds, schrijft het Financieel Dagblad. Een gemeente kan op dit moment vet verliezen op aangekochte grond. Gemeenten die in financiële problemen komen kunnen een beroep doen op dat gemeentefonds. De Raad voor Financiële Verhoudingen, een adviesorgaan van het Rijk, bekijkt nu of de voorwaarden om geld uit het fonds te krijgen kunnen worden beperkt. Het fonds is bang dat de kosten niet meer te dragen zijn. In Spanje is het tellen geblazen voor de vakbonden, de regering, de Europese bewindvoerders en de financiële markten. Hoeveel mensen doen er mee aan de algemene staking van 24 uur die vannacht is begonnen? De vraag is of de Spanjaarden massaal de hakken in het zand gaan zetten tegen de verregaande bezuinigingsmaatregelen van de centrumrechtse regering. Daarover schrijft de Volkskrant. Goede doelen lopen straks miljoenen mis door het afschaffen van statiegeld op flessen. Volgens AD wordt bij de flessenautomaten jaarlijks zo'n anderhalf miljoen euro opgehaald... voor hulporganisaties als Kika, War Child en Unicef. Naast talloze particuliere initiatieven zijn er speciale goede doelenautomaten. Zijn statiegeldautomaten met een speciale oranje knop voor goede doelen. Klanten krijgen dan geen bonnetje. Het statiegeld wordt meteen doorgestuurd naar dat goede doel. En het kreeftenseizoen is officieel gestart. Daarover schrijft Spits. Vandaag wordt de eerste Oosterscheldekreeft van het seizoen binnengehaald. De aanleg van de dijk in Zeeland en de afdamming van de Kreekrakdam in 1868... creëerde bij toeval de perfecte leefomgeving voor de Oosterscheldekreeft. Want oorspronkelijk kon een kreeft helemaal niet overleven in de Zeeuwse wateren. En voor wissers braken gouden tijden aan. Er is trouwens een alternatief volgens dierenactivisten namens een vegetarische kreeft. Oh, lekker.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 Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Bekijk ons verhaal op atlongardis.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Dit is Radio 1.